Volgens de inspectie had Termfos onderzoek moeten doen naar de gassen voordat er werd schoongemaakt. Vier jongeren hebben het Prinses Christina Concours gewonnen. Het zijn pianist Rick Kuppen, harpist Joost Willemsen, saxofonist Manuel Sanguino en blokfluitist Lucie Hors. Aan de finale deden negen jonge muziektalenten mee, die waren geselecteerd uit 5000 jonge musici. De finalisten kwamen uit in de categorieën 12 tot en met 14 jaar... 15 tot en met 19 jaar en de categorie conservatorium voor opleiding. Het weer, vanavond klaart het op. Morgen vrij zonnig, maar in het noorden kans op een bui. Het wordt dan zo'n 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Noordbrug. Twee kilometer door een ongeluk...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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Nog steeds trekken mensen van het platteland naar de stad. En hoewel de stad door mensen is gemaakt, heeft de stad ook de mens weer gemaakt. En daar gaan we het vanavond over hebben. Is de stadsmens inmiddels een werkelijk andere diersoort dan zijn plattelandssoortgenoot? En is de stad zelf misschien ook al een soort organisme uh, aan het worden? Daarover gaan we praten met Jelle Reumer. Hartelijk welkom. Hallo paleontoloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Wat is uw favoriete stad? Jeetje, wat een lastige vraag. Uh, ik denk Rome. Rome? Nou, dat lijkt, ja. lijkt me een hele goede keuze. Dat was het achteraf toch niet zo'n heel lastige nee, vraag. Nee, nee, maar ik misschien. moest even nadenken, want er zijn zo vreselijk veel steden. Ja, dat is ook zo. Maar Giel van Dorst is ook aangeschoven. Hij is universitair hoofddocent stedenbouw aan de Technische Universiteit van Delft. En met hem gaan we praten over de stad van de toekomst en hoe die eruit uh, zou moeten zien. Wat is uw favoriete stad in de wereld? Goed, ik had even tijd om erover na te denken, gelukkig. Ja, ik kwam niet meer zo onverwacht. Ik hou het toch bij, uh, Dat durf ik hier wel toch te zeggen, bij Rotterdam. Ja, Jelle Reumer, die, die, die werkt er, maar die... Uh... En woont er. En woont er, maar ja, nou, ik zou ook voor Rome kiezen trouwens. Han Wiskerke, hoogleraar Rurale Sociologie aan de Wageningen Universiteit. Hartelijk welkom. Goedavond. Zal ik het dan nu ook vragen? Uh, ja, dat mag. Ik, ik, heb, uh, ik vind Utrecht een ontzettend leuke stad. Heb ik altijd heel lang met heel veel plezier gewoond. Prachtige stad. Nou, we, we hebben allemaal onze favoriete stad... want dit is in het kader van uh, de VPRO-thema Week of Maand of, of Jaar... daar wil ik vanaf zijn, maar Leven de Stad heet het in ieder geval... heel veel programma's over de stad en wij doen daar netjes uh, aan mee. Uh, Jelle Reumer, we gaan het hebben over de, de mierenmens, een evolutieparadox. Uh, uh, daarin zegt u eigenlijk van ja, de, de, de stadsmens is een wezenlijk andere... diersoort aan het worden dan zijn, uh, zijn niet-stadse soortgenoot. Waar, ja. Waaruit blijkt dat? <hijen> Nou, de, de meest interessante uh, constatering is dat sinds uh, 2007, als het goed is... ...woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Dat is, dat is dus een hele nieuwe ontwikkeling. Dat was, dat, bedoel, we komen eigenlijk uit het platteland. We zijn een volk van, van aanvankelijk jagers, verzamelaars en daarna boeren. We komen eerst uit de, uit de jungle of in ieder geval uit de wilde natuur. Ja, toen... dat klopt. En pas een paar duizend jaar geleden zijn de eerste steden ontstaan. In, uh, ook in, in, in, in het gebied van India, Mesopotamië. Vervolgens kreeg je Griekenland, Egypte, Romeinse steden. En sindsdien is dat als een olieflek over de wereld gegaan. Echt dus in een, in een, in een oogwenk, een paar duizend jaar. Uh, en nu woont inmiddels meer dan de helft van de bevolking in steden. Uh, en ik, ik, ik kan niet voorspellen waar dat gaat eindigen, maar misschien de tafelgenoten wel. Ik begrijp dat dat, uh, dat, dat zomaar naar bijvoorbeeld 90 of meer dan 90 procent van de bevolking kan groeien. En dan wonen er dus nog maar een paar mensen op het platteland. En evolutie is je aanpassen aan de omgeving. Onze ja. omgeving, onze biotoop, is dus de stad. Ja, dat is, dat is in, in steeds sterkere mate onze voorkeurshabitat. Dus wij passen ons, uh, evolutionair gezien, aan, aan onze voorkeurshabitat, de stad. Maar hoe? Dat is dan de vraag. Nou, dat, dat, dat gaat heel subtiel. Hè. We, we zijn nu, nu natuurlijk nog biologisch gezien niet een andere diersoort... dan, uh, dan mensen die op het platteland wonen... Maar wat je wel ziet is dat uh, de stad allerlei voorzieningen heeft... die uh, uiteindelijk bijdragen aan ons overleven... aan een uh, uh, aan, aan vergroting van kansen uh, uh, om een prettig leven te leiden. En, en, dat is biologisch interessant, ook een vergroting van kansen... om je voor te planten. Uh, in een stad zijn, uh, zijn, uh, zijn veel meer klinieken. In een stad zijn voorzieningen op het gebied van onderwijs... Uh, gezondheidszorg uh, en dergelijke. En die dragen uiteindelijk... En als je dat evolutionair gaat bekijken, moet je het natuurlijk over een hele lange tijd zien. Die dragen uiteindelijk bij aan een, aan een vergrote fitness, een vergrote overlevingskans... en een, toch een grotere kans om je, om je prettig voor te planten. Als je het om zou draaien, zouden wij stadsmensen in, in de wilde natuur... als we terug zouden gaan naar onze oerhabitat, de jungle, zouden geen week overleven. Nee, nee, dat klopt. Als je ons nu uh, in een soort gedachte-experiment... met een pincet zo beetpakken en terugzetten in de savannen van 200.000 jaar geleden... waar we als diersoort ontstaan zijn, dan zijn we zo weg. Trouwens, dan hoef je niet eens 200.000 jaar terug in de tijd. Uh, want zelfs die televisieprogramma's die je af en toe kunt zien... Hè, van die, die survival-toestanden... ja, er zit altijd nog weer een medische staf op de achtergrond. Want stel je voor dat er wat gebeurt. Ja, dat, dat, dat kunnen we niet meer. En we zouden ook niet aan ons voedsel kunnen komen waarschijnlijk. We zouden ook niet uh, een partner kunnen vinden. Want dat, dat gaat waarschijnlijk ook op een heel andere manier daar. Nou, dat laatste zou misschien nog wel lukken. Maar ik bedoel, ja, uh, hoe kom je aan je eten? Uh, welke knollen kun je wel en niet eten? Welke bessen kun je fatsoenlijk plukken zonder eraan dood te gaan? Om nog maar te zwijgen over hoe moet je in godsnaam een konijntje strikken? En al die, al die katachtigen die ons uh, als prooien zouden verslinden... Die, die kom je natuurlijk ook nog tegen. Wie zijn nu in de stad onze natuurlijke vijanden? De taxis? Nee, nee, nee. Ik denk onze natuurlijke vijanden zijn de micro-organismen uiteindelijk. De, de, de, de, de, de, de dreigende pandemieën waarover gesproken wordt. Dat zijn onze nieuwe natuurlijke vijanden. Hè? Dus dingen als SARS of een, een, een, een, een nieuw geëvolueerde kippengriepvariant, Het HIV en zo. Dat zijn onze, onze natuurlijke vijanden. Ja, dat je per ongeluk een keer onder de tram kunt lopen... of door een roekeloze uh, pizzakourier gepakt kunt worden. Dat is all in the game. Om echt een aparte soort te worden, zou je eigenlijk op een punt moeten komen... dat de stadsmens niet meer kan paren... of in ieder geval niet meer als partner erkent uh, de plattelandsmens. Ja dat, dat, ja, dat zou je theoretisch dan moeten, moeten krijgen. dat je dus Dan een, een, een, boer zoekt vrouw, een, maar... Een, een reproductieve isolatie krijgt uh, tussen populaties, ja. Nou, dat, zover zijn we nog niet. Nog lang niet, toch? Nee, nee, nog lang niet. Maar ja, dat is dus wat, wat ik in mijn boekje De Mierenmens doe. Een beetje door theoretiseren naar de toekomst. Um, hé, hoe, hoe, gaat de mens zich, hoe gaat de mens zich ontwikkelen? Um, en, en het aardige is, vind ik zelf, dat er zo ongelooflijk veel parallellen zijn... tussen de mensenmaatschappij aan de ene kant... En wat je bij dieren ziet en wat je dan de uitsociale samenleving noemt. Hè. Dat zijn samenlevingen die we kennen van mieren, van bijen, van termieten uh, en dergelijke. Waar allerlei uh, kenmerken in zitten in, in, in zo'n maatschappijvorm die, die wij ook hebben. Om een paar voorbeelden te noemen. Al die dieren die zo'n maatschappijvorm hebben, die leven in een structuur. Die bouwen een structuur, of het nou een mierenhoop is of een termietenheuvel of een of een gangenstelsel van voor, voor bladsnijdermieren... maar die bouwen een bepaalde structuur uh, die heel veel energie kost... en die het dus ook waard is om te verdedigen. Dus dan heb je soldaten, hè, bij, bij mieren en termiet heb je soldaten... die die structuur kunnen verdedigen. Dus dat is één. En een andere uh, hele belangrijke uh, eigenschap is dat er een sprake is van arbeidsdeling... He, dus een, een, een, een, een aantal individuen zorgt voor dit... en andere individuen zorgen voor dat. Dus Jij dat zorgt ervoor... voor het voedsel, ik zorg ja, voor precies, de verdediging. Ja, dus werkt, dus voor ik de ik voedsel, bouw, het, bouw het nest. Precies, nou ja, wij noemen dat dan uh, catering en security... Uh, maar die arbeidsdeling hebben wij ook. Maar wat bij uh, mieren en, en bijen en andere insecten uh, ook aan de hand is... is dat de voortplanting uiteindelijk een taak is van het collectief. Dus dat niet elk miertje zichzelf gaat voortplanten of elk bijtje... maar dat uiteindelijk de, de, de gemeenschap daarvoor zorgt. Nou, de gemeenschap, dan, dan heb je een aantal individuen die daarvoor zorgen. Hè? De, bij, koningin. Dus de koningin. De uh, koningin heet dat dan meestal. Uh, en de andere individuen doen dat niet. Dat is allemaal hormonaal geregeld, uh, dat, dat, dat ene dat die ene koningin zich dus wel voorplat en de rest niet. Uh, en dat, dat stadium, dat heeft het mensdom natuurlijk nog lang niet bereikt. Nou ja, maar dat is interessante. Aan de andere onrust... kant, en, en, bedoel, laten we het gewoon eens doorzetten. Heel veel kinderen worden tegenwoordig door IVF geboren. Daarvan zou je dus al kunnen zeggen... dat je zonder ziekenhuis er niet gekomen was. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, IVF is een voorbeeld. Uh, keizersnedes is een voorbeeld. Het, het aantal het percentage neemt neemt toe... Er zijn landen waar inmiddels 40% van de kinderen... door middel van keizersnijders ter wereld komt. Dus het kan nog wel natuurlijk, maar we zijn wel die kant op aan het gaan... dat je uiteindelijk die stad nodig hebt om jezelf voor te kunnen planten. Uh, ja. Dat, ja. We, dat we niet ja. meer in de jungle zouden kunnen baren. Nee, in een jungle kun je geen keizersnij uitvoeren. In een jungle kun je geen uh, ingefroren ijcellen uh, uit een uh, diepvries halen enzovoort. Dat lukt niet. Daar heb je inderdaad de stad voor nodig met alle voorzieningen die daarbij horen. Je gebruikt een woord, eusociaal. Er wordt ook wel gezegd dat een, een mierenhoop of, of, een, of een bijenzwerm... dat het uiteindelijk ook beschouwd kan worden als één organisme. Dat je, dat je niet meer van individuen spreekt, maar dat je gewoon zegt... nou ja, de zwerm is het organisme. Ja, dat klopt. Er is een, een schitterend boekje verschenen... al in het begin van de vorige eeuw... van een Zuid-Afrikaanse arts-dichter, uh, Eugène Marais. Die, uh, die Ziel van die Mier heet het boekje. En hij beschrijft daarin de termiet... Uh, als, een, als een soort van uh, ja, cel eigenlijk binnen het organisme. En dat is dan die termietenheuvel. En dus hij ziet die termietenheuvel als één individu, als één organisme. En die afzonderlijke termietjes als de cellen. Zoals wij in ons lichaam bijvoorbeeld witte bloedlichaampjes hebben. Of zoals, zoals mijn darmen vol zitten met bacteriën. Trouwens die van, van iedereen. Ja, ja, ja, ja, dat, dat er ja, miljarden ja. bacteriën leven. Dan zeg je ook niet van dat, dat zijn allemaal individuen Dan zeg je toch van nou ja, dat geheel... Dat, dat is het individu. Ja, ja nee, dat, dat, dat hele samenraapsel van bacteriën en mitochondriën... wat eigenlijk ook voormalige bacteriën zijn. Uh, en, en zelfs in onze chromosomen zitten allerlei virusrestanten en zo. En dat hele samenraapsel, dat noemen we dan uh, ja, Pieter van der Wielen of Jelle Reumer. Uh, en eigenlijk zijn wij als individu een ecosysteem. Maar toch noem je ons een individu. En zouden wij als aparte individuen weer op kunnen gaan in een, in een nog grotere uh, zwerm... en dat je dan uiteindelijk zegt dat, dat de stad Amsterdam een organisme is met een eigen evolutie? Mm, nou, ik weet niet of je dat op de stad kunt toepassen... maar wat je dus wel ziet is dat hè, zoals wij dan... Uh, nee, laat ik zeggen zoals die termietjes, die individuele termietjes... dan onderdeel worden van dat superorganisme, uh, zoals het wel genoemd wordt nu... Door Wilson bijvoorbeeld, de beroemde mierenman Edward Wilson... die heeft de term superorganisme daarvoor gemunt. Dus die, miertjes, die afzonderlijke miertjes of termietjes... zijn onderdeel van dat superorganisme mierenhoop of termietenheuvel. En zo zou je dus inderdaad kunnen voorstellen... dat de afzonderlijke mensjes onderdelen zijn van het individu. Ja, mensenheuvel, maar ik denk niet dat je dan zo'n hele stad... als Amsterdam of Rotterdam of, of uh, Utrecht of Rome moet nemen... Maar dat zou je misschien wel kunnen beschouwen... op het, op het niveau van een, van een enorme torenflat of een wijk bijvoorbeeld. Um, en, en als je dus ook ja, gewoon de, de visuele, a, visuele aanblik van een, van een torenflat... zeker die dingen die ze in China bouwen tegenwoordig... Um, die, is heel erg, die lijkt ontzettend op zo'n zo termietenheuvel... En dan al die mensen denken dat ze individuen zijn... dat ze eigen keuzes maken, dat ze, dat ze tot wel afgewogen besluiten komen... dat ze een karakter ja, hebben, ja. maar uiteindelijk zijn ze gewoon deel van de zwerm... en doen ze gewoon wat de zwerm opdraagt. Vaak wel, ja. Vaak wel als je, een, Als je dat vreselijke gedachten toch? Nou ja, dat, ja, dat, ja, eigenlijk wel. Althans, het, het is maar hoe je erin staat. Ik vind het zelf eigenlijk buitengewoon interessant. En als je dat soort fenomenen als, als massademonstraties... Uh, uh, voetbal, uh, stadions vol. Als je dat van boven bekijkt, he, bijna zoals Multatuli... Uh, dat zegt vanaf de maan af gezien... Dan is, het, dan, dan is er geen enkel verschil met een zwerm spreeuwen die we in de herfst kunnen zien vliegen... of een, of een grote school vissen in een, in een aquarium of in, een, in de zee. Als we de Vrije Wil dan toch op de stoep zetten... dan hebben we hersenonderzoeker en psycholoog Victor Lamme uh, gesproken. Hij gelooft niet zo in de Vrije Wil en hij ziet ook al iets veranderen in de straten van de stad. Gerda Bosman sprak hem. Victor Lam, u bent hersenonderzoeker en psycholoog. En het feit dat wij uh, steeds meer in steden gaan leven heeft een effect op ons. Kunt u dat beschrijven? Ja, nou, mensen in steden zitten natuurlijk heel erg dicht op elkaar. En het gevolg daarvan is dat iedereen ziet wat de ander doet. Natuurlijk is dat tegenwoordig wordt dat nog versterkt... door het feit dat, dat je zelfs van iedereen op de he, over de hele wereld ziet wat hij doet. Door de, de, de middel van internet is informatie van de ene plek van de wereld... meteen op een andere plek van de wereld. We zijn steeds meer met elkaar verbonden. We zijn eigenlijk één grote stad aan het worden. Het gevolg daarvan uh, is dat mensen elkaar steeds meer na gaan doen. Mensen hebben sowieso de neiging om elkaars gedrag te imiteren. Uh, en als je iemand anders iets ziet doen, ga je dat vanzelf na. Bekende voorbeelden zijn dat je bijvoorbeeld gaat gapen als iemand anders gaapt, Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat als er ergens in de krant staat dat iemand een... Een beroemd iemand zelfmoord heeft gepleegd, dan is er een klein epidemietje van zelfmoorden. Uh, sterretjes die met UX lopen, dat, dat gevolg daarvan is dat nu ieder 16 jarig meisje met UX loopt. Dat zijn allemaal voorbeelden van, van dat imitatiegedrag. Wat heel erg diep in ons zit. We zijn, heel erg, wij zijn een sociaal dier en ja, we imiteren elkaar graag. Dat heeft natuurlijk ook een functie, hè? daar leer je van. Nou, als je dus iedereen bij elkaar zet, heeft dat dus automatisch tot gevolg. Dat iedereen ook op een gegeven moment ook hetzelfde gedrag gaat, gaat vertonen. En dus het, het gevaar is dan een beetje dat onze culturele diversiteit heel erg vermindert. In cultureel opzicht. Misschien op een gegeven moment ook wel in genetisch opzicht. Dus we krijgen een soort mondiale culturele eenheidsworst. Vindt u dat erg? Nou ja, het is onvermijdelijk. Want je kunt het internet niet verbieden. En je kunt ook steden niet verbieden. Maar het is, ja, het is jammer. Dat wel. Het is verarming. Ja, in die zin is dat. Dat, is wel, dat vind ik wel een verarming aan de verstedelijking van de wereld. En uh, trekt u ten strijde? Nee, ik uh, trek niet ten strijde. Ik hou niet van vechten tegen windmolens. En het verbinden van internet of steden... dat lijkt me typisch een valletje van vechten tegen windmolens. Hersenonderzoeker Victor Lamme in een bijdrage van Gerda Bosman. Magiel van Dorst, um, de stad die wordt natuurlijk ook, ook, ook gemaakt. Door wie eigenlijk is een stad wel te maken? Wordt die gemaakt door de ontwerpers of door de bewoners uiteindelijk? Uh, um, door allebei... Een stad is eigenlijk een fysiek object en een sociaal systeem tegelijkertijd. En een stad ontwikkelt zich over de tijd. Het is ook niet aan te wijzen wie de maker is van de stad. In het verleden hebben we natuurlijk wel grote plannen gehad van bekende stedenbouwers. Dan nog zie je dat er heel veel actoren, heel veel andere partijen, bewoners, woningcoöperaties, uh, daar grote invloed op heeft. Dus het is niet één object met één uh, auteur. Maar is het uiteindelijk, want dat is toch uw vak, is het uiteindelijk te sturen? Als je een stad bedenkt aan de tekentafel... kun je dan bedenken wat het met die mensen gaat doen... hoe ze zich gaan vormen, hoe ze zich tot elkaar gaan verhouden? Uh, tot zekere hoogte. Kijk, er is een interactie tussen de fysieke omgeving, wat wij maken... en hoe mensen zich gaan gedragen. Dan moet ik oppassen dat ik niet iets ga zeggen wat fysisch deterministisch is... Van je maakt iets en vervolgens gaan mensen ook zich uh, daar, daarna handelen. Eenvoudig voorbeeld: ik maak een plein, ik zet een bankje neer in de hoop dat gaan mensen zitten uh, die elkaar niet kennen en hebben sociale interactie. Nou, voor hetzelfde geld komt er een groep randjongeren die het bankje in beslag neemt en ontstaan hele andere dingen. Dus op zo, in zover kan ik daar niet uh, direct op sturen. We hebben natuurlijk wel het verleden waarin de stad uh, ook een was met veel problemen, epidemieën, uh, onveilige situaties. En daar is natuurlijk al in de 19e eeuw vanuit het hygiënisten uh, ingegrepen. Dus verbeteringen aangebracht. Daar zie je dat verbeteringen als het gaat over basale behoeftes... gezondheid, veiligheid, wel degelijk mogelijk zijn. Maar op het moment dat het complexer wordt... want hier wordt ook gesproken over uh, sociologische processen... Uh, sociale systemen... Is de relatie niet één op één? Dat komt natuurlijk, de mens laat zich beïnvloeden door de fysieke omgeving. Maar het individu laat zich nog veel mee, meer beïnvloeden. door zijn of haar sociale omgeving. Soms wordt wel gezegd: als, als een, een bepaalde wijk in de, in de banlieue van Parijs de mist ingaat. dan wordt gezegd: van ja, dat komt uiteindelijk door de planologen, door de stedenbouwers. Die hebben het verkeerd gedaan en daardoor zijn de mensen zich er nu gaan misdragen. Daardoor staan daar nu de auto's in de fik. Wat, wat vindt u daarvan? Uh, gedeeltelijk is dat te veel eer voor de planoloog en stedenbouwer. Uh, gedeeltelijk zit er ook wel een kern van waarheid in. Of omdat met name vanuit die moderne beweging vanuit de 19e eeuw... erg is ingezet op die gezondheid en veiligheid. Dus ook wat jij net al aangaf, uh, zoals je nu in China ziet... Uh, flats, waar mensen genoeg licht, lucht en ruimte hebben... Dat is één ding, dat is een succes. Dat heeft ook uh, mensen hun, uh, hun leven verlengd, zeg maar. Uh, anderzijds wordt er ook niet voldaan aan allerlei andere behoeftes van mensen. Er werd net iets al gezegd over het individualisme. Ik denk een hele belangrijke behoefte van elke bewoner gebruiker... is controle over de mate van sociale interactie. Hier ligt ook het dilemma, hè? zijn wij individuen of dieren? Ik denk allebei... Het punt is, je wil controle hebben. Dus op één moment wil ik alleen kunnen zijn. Ik wil anoniem kunnen zijn. En het andere moment wil ik me tussen mensen kunnen bevinden. Dus op een zondagmiddag als vandaag kan ik besluiten... of ik alleen thuis een boek ga lezen... of uh, naar de voetbalwedstrijd van Ajax ga. En natuurlijk, ter plekke of gezien die omstandigheden... ga ik ander gedrag vertonen. Maar uiteindelijk uh, geeft de stad mij die mogelijkheid... om die verschillende milieus te kiezen... Dus het milieu van de stad is veel diverser dan wat wij in het verleden hadden. Dus, dus eigenlijk is uh, stad, is een heleboel mensen is een zwerm. Zoals, zoals Jelle net zegt, hè, stad is zwerm. Maar u zegt, ja, stad is ook helemaal niet zwerm. Want je kan je onttrekken aan de zwerm. Je hebt veel meer keuzevrijheid. Misschien een leuke toelichting is natuurlijk... dat op het moment dat ik opgroei op het platteland... en stel, ik heb bepaalde voorkeuren van muziek of ik eh, oefen obscure sport, et cetera... dan zal ik in mijn sociale omgeving niet veel medestanders vinden. Op het moment dat ik in de stad woon, vind ik die wel. De stad heeft een hele grote sociale gelaagdheid... er zijn veel verschillende sociale systemen tegelijkertijd. En dus is er ook in de stad meer ruimte om uh, raar te worden? Omdat je ook wel meer mensen die op dezelfde manier raar uh, zijn kunt vinden... en dus kan je het langer volhouden. In een dorp was je al lang het dorp uitgejaagd. Het dorp was natuurlijk ook een uh, sociale kooi. En er is nog steeds een motivatie om naar de stad te vluchten. Ja. Wij zijn uh, evol evolutionair toegerust op de jungle oorspronkelijk. En de evolutie gaat niet zo snel. Toch leven wij in een stad. Hoe, hoe kun je daar iets aan doen als, uh, als stedenbouwkundige... aan ja, die toch mismatch tussen het menselijk organisme en, en de nieuwe habitat? Nou, dat, dat is wel aardig. Uh, het werkt meer andersom. De mens vindt in de stad die zaken die hij of zij nodig heeft... om uh, zijn gedrag te kunnen oefenen. Wat natuurlijk heel primair is voor de mens als dier waarop ge, gejaagd werd... Uh, is je vaardigheden continu scherp houden. Dus je hebt als mens behoefte aan een bepaald niveau van stress... Stel dat er morgen, of wij zitten hier in een studio... stel dat hier zometeen uh, toch die sabeltandtijger binnenloopt... moeten wij kunnen handelen. Uh, de stad is daar in, daarvoor een mooie omgeving. Er zijn veel mogelijkheden om enige mate van uh, stress te ervaren. En enige mate van stress is wat dat betreft positief. Ruud Veenhoven, hoogleraar in het Geluk uit Rotterdam, zei ooit... het paradijs is niet leefbaar door het ontbreken van dat uh, stressniveau. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Heeft u daar uh, een visie op? Nou, wat ik fascinerend vind is dat wij natuurlijk uh, wel ideeën hebben... over de vorm van de stad in relatie tot gedrag. Uh, daarmee hebben we in het verleden ook regelmatig de plank uh, misgeslagen. Het aardige is dat mensen dan vervolgens die stad weer aanpassen. Hè? Fysiek, uh, bepaald sociaal, maar ook andersom... Mooi Amsterdams voorbeeld is natuurlijk de Belmer. Een leuk experiment werkt niet. Uh, het geheel wordt weer aangepast. Uh, op die manier, denk ik, blijft die stad uh, in ontwikkeling, uh, ook naar de toekomst. Ik denk dat er andere processen misschien belangrijker zijn dan alleen uh, dit gedrag. Op dit moment zitten we natuurlijk met een grote duurzaamheidsopgave. Dus ook het energievraagstuk, uh, voedsel, uh, et cetera. Dat zal een grote invloed hebben op de stad. En specifiek, want we praten steeds over de stad... ik probeer zeker ook in Nederland het onderscheid tussen stad en platteland... ook niet zo groot te maken. Uh, want netwerken overstijgen dat schaalniveau. Specifiek voor Nederland of voor West-Europa zie je op de lange duur een krimp ontstaan. En het aardige, dat begint nu ook wel, dat er ook een verschuiving ontstaat... naar meer een uh, kwalitatieve woonmarkt. Mensen zullen meer invloed krijgen in de toekomst op hun leefomgeving dan de laatste 30, 40 jaar. Want dat is ook het rare, je leeft met heel veel mensen uh, samen... die je uiteindelijk in de meeste gevallen niet zelf hebt uitgekozen. Of toch wel? Uh, mensen geven de voorkeur aan zwakke sociale interactie in een woonomgeving. Je woont tussen mensen die je niet direct hebt uitgekozen. En ik zei al eerder, van, je wil graag controle hebben over sociale interactie... Het is leuk om met iemand een goed gesprek te voeren... maar als het je buurman is en je doet het op zondagmiddag... en maandagochtend kom je die persoon weer tegen... heb je daar misschien geen zin in. Dus je probeert ook enigszins afstand te behouden. Maar niemand wil eigenlijk leven in een anonieme omgeving. We gaan luisteren naar een, een voorbeeld van ja, moderne stedenbouw. Een, een nieuwe woonwijk in uh, het verre Leiden. Dat is uh, de woonwijk Nieuw Leiden heet het ook. Bouwen zonder welstandscommissie was daar de grote belofte. En verslaggever Gerda Bosman heeft zich laten rondleiden door twee buurtbewoners. Ik sta hier met uh, Marije en Geert. Jullie zijn buren? Ja, in Leiden. We zitten uh, tien huizen bij elkaar vandaan. Ja, allebei in de Hertstraat. Alleen Marije heeft uh, de deur op de kant. Dus dan is het in één keer anders. Ik ja. uh, kan uh, linksom kijken, kan rechtsom kijken. Ik zie dat de straten wat anders ingericht zijn. Daar zit het groen in het midden, om het zo te zeggen. En hier zit het groen bij de gevels. Het principe van Nieuw-Leiden was... het is een, huis, een wijk met zelfbouwhuizen, zowel voor kopers als ook huurders. Die mochten ook hun eigen huis ontwerpen. En de gemeente heeft daarbij aangesloten door de openbare ruimte ook. Nou ja, jullie, we mochten die zelf ontwerpen. Dus per straat hebben we een soort bijeenkomsten gehad... waarmee mensen konden vertellen hoe ze dan hun, hun, hun woonstraatjes wilden. Er staan geen auto's. Dus uh, het is eigenlijk is het uh, uh, alleen maar uh, woonerf met uh, perkjes. En in het ene geval zijn dat perkjes in het midden geworden met bamboe. En in het andere geval, zoals bij ons, zijn het meer een soort voortuintjes geworden. Lekker truttig. Dit is een, een, een particulier opdrachtgeverswijk en de woningcorporatie heeft ook de huurders, de eerste huurders, mee laten praten. Dus je mocht zelf je woningplattegrond kiezen en je gevel en de, en de stenen kiezen. En dat zie je ook wel. Je kan, uh, uh, je kan zien of het huurhuizen zijn of koophuizen. Bij de huurhuizen zitten alle bellen op dezelfde hoogte. Dat is wel uh, universeel gebleven. <lacht> Want jij huurt niet, jij hebt, nee. jij hebt gebouwd. Ik heb zelf gebouwd uh, een, een traject van 3,5 jaar uiteindelijk. Uh, maar alles zelf moeten doen. En, uh, tot ieder detail, ook de deurbel. Weet je hoeveel verschillende deurbellen er te koop zijn? Ongelooflijk. Maar dat is wel heel bijzonder. Dat je dus uh, door de gemeente enorme vrijheid hebt gekregen. Uh, wij hebben bijvoorbeeld geen welstandcommissie hier gehad. En dat zorgt ervoor dat we een pluriformiteit hebben... van woningen en kleuren en materiaalgebruik. Maar wel een heel duidelijke uh, restrictie op zo hoog mag de goot... zo hoog mag de nok van het huis. En daardoor... Ontstaat er toch een bepaalde uniformiteit, ondanks alle kleurtjes, ondanks alle materialen. Zowel bij de huren natuurlijk als bij de koopwoningen. De straatjes zijn in verhouding best smal, maar dat mag niet geparkeerd worden, dus de ruimte wordt wel goed benut. Um, hoe, hoe gaan jullie om hier in, uh, in deze wijk met het nou ja, gevoel van territorium? Waar houdt je eigen ruimte op? Waar begint die van de buren op straat? Hoe... Ik kan natuurlijk vooral vanuit mezelf uh, praten, maar bij ons in het straatje uh, is eigenlijk ook uh, de straat nog, uh, nog van mij. En uh, um, uh, we, we zitten hier in, in Leiden-Noord. Het is wel een beetje een gek stukje Leiden-Noord, maar Leiden-Noord is zeg maar de oude arbeiderswijk van, uh, van Leiden. En wat je daar, daar heb je een werkwoord dat heet banken. En daar ga je dus bij elkaar op de bank voor de deur zitten. En dat zie je eigenlijk in de hele wijk terug. En ik vind in ons straatje dat ook goed gelukt. Dat we ook hier lekker aan het banken zijn. Want je ziet ook echt, bijna iedereen heeft een bankje. En uh, al naar gelang de stand van de zon zitten we dan weer bij de ene buur... en dan weer bij de andere buur met een biertje, wijntje of een kopje koffie. Ja, ik vind dat heel fijn. En... Uh, uh, uh, uh, mijn idee is wel dat, om, omdat we in ons straatje ook uh, een beetje een voortuintjesgevoel hebben... dat je ook sneller geneigd bent om daar dan maar eventjes wat leuks van te maken. Het is toch altijd gek dat openbare ruimte van iedereen altijd ineens van niemand is als er wat moet gebeuren. En bij ons voelt het nog heel erg een beetje als van jezelf. En dus ga je daar ook een beetje leuk plantjes in zetten en een beetje in en... Uh, dat vindt de gemeente dan weer minder, want dan is het niet openbaar meer, maar van mensen. Ja, dat is altijd een heel relatief begrip. Maar dat, dat zie je hier wel terug, dat, dat hier is het nog echt van mensen, zeg maar. Wat ja. heel goed gelukt is, is dat ze de auto's hebben weggehaald. En de auto's die zitten verstopt half onder de grond, in parkeergarages onder de woningen. Daardoor krijg je dus inderdaad woonstraatjes waar heel veel rust is wat verkeer aangaat. Maar heel veel drukte daarentegen wat uh, kinderen aangaat. Want ja, die hebben in één keer alle ruimte. Ja, de pu publieke ruimte is dus nu echt van ons allemaal. En geen anonieme plek meer waar je een auto parkeert. Het is nu, uh, nou ik denk, kwart over negen. Het is bijna helemaal donker. Het is nu heel erg rustig. Maar. Uh... Je kunt u wel heel goed bij mensen naar binnen kijken. Ja. Zullen we even bij jou ja. naar binnen kijken en kijken we hoe je. Een rondje jij... doen. Ja. Even, door, even door. Een rondje doen. ja, en even de, even de... Hoe er nou echt de houden. Hoe al deze Ik zie hier een gevel met enorme megalomane pilaren. Ja, Dat zijn uh, uh, uh, Ab en, uh, en Vanessa. En uh, volgens mij had Vanessa iets van: ik wil een Dynasty huis. Dus die heeft zo'n <laughs> hele mooie hoge marmeren trap in haar huis. Met een heel groot raam en twee pilaren. Ik vind het echt geweldig. Ik wil deze ook gehad. Ja. En dit is. Uh, mijn, mijn, broer, mijn zusje noemt dit de rasp. Ja, heel modern gebouwd. En dan zeggen mensen die naar ons huis komen... kijken van, oh, vind je dat dan niet verschrikkelijk... dat jullie buren zo klassiek bouwen met uh, baksteen of met hout? Ik zeg Ja, mooi, hè? Want uh, daardoor komt ieder huis echt helemaal tot z'n recht. En dan zie je gefronste wenkbrauwen... of mensen die dat dan weer niet begrijpen of snappen. Ik denk van, ja, loop nog maar eens verder door de wijk... en kijk maar eens lekker rond hoe leuk, hoe goed die samenhang is... en hoe leuk het allemaal bij elkaar past. En wat ik me afvraag, hè, want uh, jullie praten er heel lovend over. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een sociale kooi voelt. Dat je je heel erg bekeken voelt. Dat de sociale controle juist heel groot is. Ja, uh. dit, dit is absoluut een wijk waar je niet... Uh, uh, aan, niet echt anoniem kunt, kunt wonen. Je moet het inderdaad, je, je moet je hier niet willen terugtrekken in je eigen kluisenaars. Hoewel ja, als je alle gordijnen dicht doet en nooit buiten komt, dat maakt niet uit. Maar het is wel echt een wijk die uitlokt dat je elkaar ook spreekt. Je hebt het met elkaar te schaffen hier. Het is hier smal en klein. En je kijkt bij elkaar naar binnen. En ja, het feit dat, dat zo is, zorgt er dus ook voor dat je wel het leuk moet hebben met elkaar. Dus dat vind ik. Ik vind dat heel prettig. Dat je dus gewoon. Um, ja, je kan je niet terugtrekken in je eigen Phoenix bunker Je leeft met elkaar op straat. En dus spreek je elkaar ook ergens op aan. Of je, je corrigeert elkaars kinderen. Zeg je elkaar gedag. Zeg je elkaar gedag. En dat is fijn. Ik geloof dat er een Marokkaans spreekwoord is, hou met te goede. Of het wel Marokko is of een ander land. Kies eerst je buurman en dan je huis. En ja, dat, dat is wel... We hebben hier nu eerst de buren kunnen kiezen. En nu hebben we ook nog een huis gekozen. Nou ja, wij gaan nooit meer weg. Die buren Perfect. moeten nu ook blijven trouwens. Want anders gaat het mis. Slaggever Gerda Bosman was aan het banken bij Marije van den Bergen... en Geert Krielaart in uh, Nieuw-Leiden was dat. Jelle Reumer, dit, uh, wilt u er iets moois over zeggen? Ja, wat ik hier uh, hoor, dat is die paradox die ik ook in mijn boekje beschrijf... in de Mierenmens. Namelijk aan de ene kant hebben deze mensen het gevoel dat ze ongelooflijk individualistisch zijn... want ze mogen allemaal hun eigen huis ontwerpen... en hun eigen marmeren trap en hun eigen voortuintje... Maar tegelijkertijd doen ze dus uiteindelijk allemaal hetzelfde. Maken ze allemaal een lekker truttig voortuintje. Dat woord is gevallen. Waar ze dus allemaal een bank in zetten. En dan kunnen ze allemaal zitten banken. En, uh, en, en je hoort ook gaande dit gesprek steeds dat soort dingen Het zeg maar. moet gezellig zijn. En het, gezellig en allemaal bij elkaar. En heel veel sociale cohesie. Dus die paradox die zit hier ook heel mooi in, die paradox tussen aan de ene kant... het individuele en individualistische... en, en aan de andere, andere kant, kant dat verslagen dat groepsgedrag, dat, dat zwermgedrag. Ja, Magiel van Dorst, is, is dit een voorbeeld van, van waar het in de toekomst naartoe gaat? Dit is een voorbeeld. Kijk, de toekomst gaat uh, naar een situatie waar er meer diversiteit is in mogelijkheden. Dit is een mogelijkheid. Uh, ik vind het ook wel spannend inderdaad als iemand zegt het moet leuk zijn... Uh, ik denk wel wat daar gebeurd is, en dat zei ik al eerder... mensen willen controle hebben over de mate van sociale interactie. Als het goed is, uh, moet je dus op die bank kunnen zitten in de straat... en moet je ook kunnen terugtrekken op je eigen kavel in je eigen achtertuin. Of je kan er ook voor kiezen om in het centrum van Leiden op een terrasje te zitten. Op het moment dat die diversiteit mogelijk is... verdwijnt een beetje die verplichting en heb ik toch een... Controle over die omgeving. U heeft onderzoek gedaan in Ruighoort. Uh, voormalig uh, Krakersgemeenschap. Uh, dat, dat is dan niet echt een stad. Maar wel, wel een wijk. Mm -hmm, yeah. Daar hebben mensen duidelijk. Uh, ja, een soort gelijkgestemde ge gekozen. Als, als buren. Waarom vond u dat zo interessant? Um, nou om verschillende redenen. Eén um, is dat de. Gepercipeerde leefbaarheid, dus hoe leefbaar ervaar je omgeving in Amsterdam uh, lag in die tijd tussen de zeg maar 5,5 en 7,5 en in Ruijgoort 9,5. Dus bewoners van Ruighoort zijn ontzettend tevreden. Dat spreek ik al over een aantal jaren geleden. Um, anderzijds, het is niet een gemeenschap ook toen ik daar onderzoek ging doen. Het was heel diffuus wie daar nou eigenlijk iets over te zeggen had... of uh, wie ergens toestemming voor gaf. Dat was niet helemaal duidelijk, want er waren mensen die, komen daar, die zijn daar komen aanwaaien. Mensen die echt als, een, als het Amsterdamse ballongezelschap daar zijn neergestreken. Maar ook mensen die vanuit een andere stad kwamen die hun uh, huis waren uitgezet. Mensen die daar moedwillig zijn neergezet in leegstaande huizen. Dus daar woont van alles wat door elkaar... En uiteindelijk vindt iedereen zijn weg. En dat heeft, nou herhaal ik mezelf, dat was enigszins hetzelfde verhaal. Uh, grappig is, Ruigoort voldeed eigenlijk niet van die oude, aan die oude eisen van de hygiënisten. Huizen waren klein, vochtig, niet goed te verwarmen. Tegelijkertijd, huisjes in het groen met gemeenschappelijke ruimte, zoals de kerk die daar stond en een uh, festivalterrein, gaf de omgeving wel heel veel mogelijkheden om weer terug te trekken in mijn eigen tuin, op mijn veranda, of anderen op te zoeken. Dus je moet eigenlijk een tweede huiskamer hebben. Of eigenlijk, laat ik zeggen, een derde. Dus je hebt je huis en dan heb je je werk. En dan heb je nog een soort derde huiskamer waar je anderen kunt treffen als je daar zin in hebt. Zijn um, het café of, of de bank? Of, uh... Dat is een optie. Um, als je het zo formuleert, dan kan het nog steeds als een verplichting lijken. Het is aardig dat buiten of openbare ruimte de mogelijkheid geeft tot. Geeft, ik kom op een plein, is de mogelijkheid dat ik daar ga zitten of niet. Uh, ik kan van passant opeens van rol veranderen in iemand die verblijft. U luistert naar Labyrinth op Radio 1 in de studio. Jelle Reumer, Magiel van Dorst en Han Wiskerken. We praten over de stad. Zometeen gaan we het hebben over hoe de stad aan uh, voedsel komt. Maar eerst muziek.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 It's a pity living in yeah. jail. Get up. Hey. TV Wonder, Living for the City. U luistert naar labyrinth. Um, Han Wiskerken. de mens was ooit een plattelandsmens, inmiddels een stadsmens. Uiteindelijk stammen we allemaal, in zekere zin volgens mij, van boeren. Hoeveel generaties moet ik terug in de familie Wiskerken voor ik een boer tegenkom? Um, eentje. Eentje maar? Ja. Dus uw, uw vader dan? Mijn vader heeft, uh, is een boer geweest, allebei mijn opa's waren akkerbouwer. Dus uh, het zit wel echt in uh, het dichtbij, zeg maar. Ja. Het percentage mensen van de wereldbevolking dat zorgt voor ons voedsel... is nog nooit in de geschiedenis zo klein geweest. Dat klopt. Ja. We, weet u het percentage toevallig? Ja, het verschilt heel erg van, van land tot land. Als je in Nederland kijkt, is ongeveer nog het zal het zijn, een kleine 2% of minder... zelfs nog werkzaam in de, in de landbouw en de industrie daaromheen. Maar in een land als Tanzania is nog 78% van de beroepsbevolking... produceert nog voedsel voor zichzelf en voor de mensen die in de stad wonen. Maar 2%, dat wil dus zeggen dat 98% van de, van de mensen... Eet van, van goederen die door 2% zijn gemaakt. Ja. En vervolgens uh, moet dat van alle delen van de wereld naar die stad toekomen. Want, want we zijn in die zin ja, cosmopoliet. We eten boontjes uit Kenia, asperges uit Chili. Het aandeel energie in ons voedsel is steeds groter geworden. Dus per gegeten calorie verbruiken we steeds meer calorieën aan vervoer. Ja, dat klopt. Als je kijkt naar zeg maar net na de Tweede Wereldoorlog... toen we eigenlijk aan het begin stonden van de hele modernisering van ons voedselsysteem... toen hadden we ongeveer uh, 1 kilocalorie aan fossiele brandstof, uh, olie nodig... om 3 kilocalorieën aan voedingsenergie te produceren. Nu met het, het toename van transport, uh, verpakking van, uh, van ons voedsel, koeling van, uh, van voedsel... hebben we ongeveer 10 kilocalorieën aan fossiele brandstof nodig... om 1 kilocalorie uh, aan voedingsenergie te, te produceren. Dus het is een heel... Uh, ja, inefficiënt systeem eigenlijk geworden. Hoe lang kan dat doorgaan? Want, want er wordt al eeuwen gewaarschuwd... dat op een gegeven moment er wel een maximum zit... aan hoeveel mensen je kan voeden met hoe weinig uh, landbouw. Maar is dat maximum ooit in zicht? Dat, de, de, dat weet ik niet. Je ziet nog wel steeds dat bedrijven groter worden. Dat de schaal waarop wordt geproduceerd steeds, uh, steeds groter wordt. Maar er is ook een zekere kwetsbaarheid in die grote, uh, grote bedrijven. We hebben het uh, vorig jaar gezien ook met... Uh, uh, mensen die uh, doodgingen in, uh, in Duitsland, het heel erg lang onduidelijk was... van waar komt dat nou, uh, nou vandaan? Op een gegeven moment leek het Nederlandse komkommers uh, te zijn. En dan zie je die gespecialiseerde komkommertelers. die, die duizenden komkommers uh, per dag produceren. Uh, dat valt ineens stil, dat valt, uh, valt om. Uh, hè, dus het is ook, dat toont ook een beetje de kwetsbaarheid van het, uh, van het systeem aan. Wat Jelle Reumer zei, onze natuurlijke vijand... Uh is de bacterie, dat gold dan in dit geval voor Ehek... die ja. ons via de komkommer uh, te lijf ging. Ja, uiteindelijk was het niet de komkommer, maar... Uh, uh, Taugé, he? ja. Ja. ja. Door iemand geplukt die zijn handen niet goed had gewassen. Ik geloof dat dat het uh, uiteindelijk was. Het toont wel de kwetsbaarheid van, van het systeem. Een, een ander nadeel is dat we vervreemd zijn van ons voedsel... Ja, we weten, we weten eigenlijk niet meer goed waar ons voedsel uh, vandaan komt en hoe het wordt, uh, wordt geproduceerd. Uh, als je eigenlijk uh, zeg maar twee eeuwen teruggaat uh, naar steden, dan kwam, zag je eigenlijk het voedsel liep rond in de, in de stad. De, de koeien en de varkens die kwamen van het platteland de stad ingewandeld. Daar werden ze vet gemest en geslacht. Je had overal uh, markten. Kijk eens terug naar de, de straatnamen in allerlei uh, steden. He, dat verwijst naar Boutenmarkt, Vismarkt, Kalvermarkt, Kalverstraat. Uh, het duidt eigenlijk op die relatie tussen voedsel en, uh, en stad. En gaandeweg, eigenlijk met, de, met name met de komst van de, van de spoorwegen... kon voedsel over grotere afstanden worden, uh, worden vervoerd. En zijn we ook gelijk uh, ja, uh, in zekere zin vervreemd geraakt van ons voedsel. Uh, en door he, dat transport van voedsel uh, over grotere afstanden... konden steden ook groeien. Je ziet ook na... 1830, 1850, met de introductie van spoorwegen... een enorme toename van de, van de omvang van heel veel steden in Europa. En dat heeft ook geleid tot die vervreemding eigenlijk van ons, uh, van ons voedsel. Laten we eens nadenken over hoe dat anders kan. Hoe je, hoe je eten en leefomgeving weer kan incorporeren. Uh, te beginnen met groenten in de stad. Want als je goed kijkt, zie je het overal. Stoepgroenten heet het al. En dan heb je ook een echte spotter Dat is Claude Biermans. En die heeft Gerda Bosman dus een, een rondleiding door de stad gegeven. Veldsla um, Grote zandkool Aalbes, zwarte bes Appel Hop, brandnetel, zevenblad Lisdodde Vlier uh, Bramen Rozenbottel Zelderij, um, peterselie, bieslook Kraillook, Aardperen Venkel uh, pastinaken, penen, tuin, spinazie. En ben jij nou een van de weinigen die, uh, die, die, die van de stoep eet? <laughs> er komen steeds meer mensen die uh, interesse hebben om uh, ja, voor wat er eetbaar is in de stad en die ook uh, grazen in de stad. Ja, soms loop ik hier uh, dingen te plukken en uh, Kom ik mensen tegen en die hebben dan een hele verhaal. Oh ja, en weet je dit te staan? Weet je dat te staan? Er zijn steeds meer mensen die daar interesse voor hebben en ook oog voor hebben. En die dit ook lekker vinden. Ja, het is ook concurrentie, want uh, het kan niet de hele stad voeden. Nee, want uh, zoals je ziet, nou, als ik nu die stoeprucula opeet, dan heb ik de rest van de zomer helemaal niks meer. Dus uh, dat is, uh, ja, als je meteen alles weghaalt, dan, uh, dan is het weg. En uh, nou, op veldsla kan ik nog wel twee dagen van eten, maar dan is het ook weer voorbij. Uh, niet te vaak eten, want dan is het op. <laughs> en als iedereen het ziet en iedereen het kent, dan uh, moet je er snel bij zijn. Waar lopen we nu? We lopen nu op de oostelijke handelskade. We gaan nu uh, even naar de kade, kijken wat daar staat. Oké. Okay. Kade. Ik zie echt niets groens. Nee, maar dat komt pas als je over de rand gaat kijken. <laughs> Daar is het echt veel, veel groener lijkt het. Het ligt ook... Er liggen ook aanzienlijk minder bierblikjes. Oh, die varens ja. zijn ook <laughs> veel groter hier. Ja, hier zijn uh, wat eikvarens, maar ja, die zijn toch ook nog in de wintervorm. En uh, hier staan wat uh, beginnende vlasbekjes. Dat kun je ook niet eten. Want wat, wat kan je verwachten op zo'n muur wat je zou kunnen eten? Uh, nou, wat ik de afgelopen jaren steeds vaker tegenkom is peterselie. Dat is een vreemde uh, plant die ik eerder eigenlijk nooit zag. Maar de afgelopen twee jaar denk ik van: wat is dat voor een rare vaar? Het lijkt wel Peterselie. En dan klim ik er naartoe en dan is het Peterselie. <laughs> en uh, hier op de kaart staat dan ook selderij, Maar dat is ook te vroeg nu in het voorjaar om uh, de selderij nu te vinden. Maar dat is een plant die houdt van zout. En we staan hier aan het ei. En die, dat, hier is nog een behoorlijk zoutpercentage vanwege de sluizen bij IJmuiden. Er komt een soort zouttong richting Amsterdam. En hier is het nog steeds wat brak. En net zout genoeg voor de celderijen om hier uh, goed te groeien. Daar, uh, ja, dat is nu wel uh, een kilometer lopen vanaf hier... Maar daar is een hele grote plek waar heel veel venkel groeit. Daar is ooit iemand begonnen met een venkelplant in een tuintje. En die kreeg vruchtbare zaden. En nu is die hele buurt, die hele stoepen eromheen. Hele kademuren. Zelfs in bootjes heb ik daar venkelplanten gezien. Heerlijke venkel. Ik heb hem gegeten. Uh, het loof. Ja, die knollen moet je dan onder de stoep uithalen. Dus ik heb nog nooit de stoep gelicht daarvoor. Maar, maar het loof van die venkel is gewoon een heerlijke zoete... Smaak. En er kunnen ook geen uh, honden plassen op die kademuur, dus uh, daar durf ik het wel te eten. Ja, want dat is natuurlijk ook nog een ding. Veel mensen zullen zeggen, ja, je haalt het van straat, dus er kan wel een hondje overheen geplast ja, hebben. Ja, dat kan inderdaad. Ja, en, en hondenpoep, dat is natuurlijk niet zo fijn. Het zit vol met uh, onaangename bacteriën, dus uh, je kunt wel dingen vinden, maar kijk altijd goed naar waar je het uh, vandaan haalt en of daar uh, dieren bij kunnen. Ja, je hier, hier, hier lopen ook veel ratten. Dus uh, dat is ook uh, even iets om bij na te denken. Die kunnen ziektes verspreiden. Dus uh, dingen ook altijd goed wassen of goed koken. Maar op zich wel opmerkelijk. Dat, uh, dan zitten we hier bij zo'n uh, gemeenteperkje? Ja, dat staat daar nu. En dan, kan je daar wat van eten? Nee, niet dat ik weet. Blauwe druifjes? Blauwe druifjes? Nee, niet dat ik weet. Een klimop? Nee. Maar het is toch wel gek dat zo'n gemeenteperkje, dat dat dan, ja, waarom zouden ze daar dan geen eetbare planten in zetten? Of zou de gemeente bang zijn dat, dat je het gaat opeten? Ik weet niet. Misschien dat ze hier toch vooral uitgaan van dat het weinig geld en weinig uh, werk mag kosten. Maar steeds meer mensen hebben interesse in het onderhouden van uh, groen in de buurt. En zeker eetbaar groen. Uh, steeds meer mensen die daar ook uh, tijd in willen steken en het zelfs fijn vinden om zo'n tuintje te onderhouden. Dus ik zou zeggen gemeente, zoek contact met je bewoners die daar interesse in hebben. En geef gewoon perkjes vrij voor mensen die uh, groenten in de tuin willen onderhouden. En kweken Als perkje. Of uh, als beeld of geur. Pastinade, penen, tuin, spinazie, boekwijd, tarwe, gerst. Tomaten, natuurlijk, overal zie je wel tomaten. Vooral tussen de spoorrails. Want die groeien heel goed op menselijke poep. Van mensen die tomaten hebben gegeten. En mensen die in de trein naar de wc gaan, die deponeren dat tussen de rails. We gaan erop letten. Ja, zeker. Kijk om je heen. En er staan ook op station Utrecht, bijvoorbeeld, hele mooie tomatenplanten. Al dus Cloud Biemans, en die is uh, spotter voor Stichting Floron, die de Nederlandse Wilde Flora wil onderzoeken. Han Wiskerke, dit zet natuurlijk, ja, niet om het oneerbiedig af te doen, maar niet echt zoden aan de dijk, maar toch is zijn trend stadslandbouw. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen, stadslandbouw? Ja, het is eigenlijk heel, heel divers. Dit zouden voorbeelden daarvan uh, van kunnen zijn. Uh, waar ook over werd gesproken is inderdaad uh, het beheren hè, van de groene ruimte door, uh, door wijkbewoners. Er zijn bijvoorbeeld uh, In Rotterdam zie je de organisatie Creatief Beheer die daarmee bezig is. In allerlei wijken uh, zijn ze bezig om toch een deel van die publieke ruimte om die samen te beheren. Uh, in de vorm van eetbaar uh, groen. Dat heeft wel ook bij scholen te doen om te koppelen aan, uh, aan educatie. Dus dan heb je het over schooltuintjes. Uh, de volkstuinen zijn, uh, zijn bekend. Je ziet in, in andere landen veel op dakterrassen, dat mensen daar hun eigen tomaten uh, groeien. Of, uh... Of andere, of andere eetbare dingen, kruiden vooral? Ja, nou je kan inderdaad ook gebruik maken van balkons of platte, platte daken. Maar we eten met z'n allen steeds meer vlees. Nou ja, dat, dat wordt alvast moeilijk. Je kan niet een koe op je balkon zetten. Nee, dat wordt wat lastiger. Maar je hebt wel he, bepaalde dieren, uh, kippen, die kun je heel goed in de stad uh, houden. Je ziet ook dat varkens vaak in de stad uh, werden uh, gehouden. Uh, nog som, soms worden gehouden, omdat die ook weer heel erg belangrijk zijn... om het afval he, voor een deel weg te, weg te werken. Wat tien. is het voordeel ervan uiteindelijk? Dat uh, ketens korter worden. Je hebt minder, uh, minder transport van voedsel, uh, voedsel nodig. Um, en he, dat draagt ook bij aan, aan broeikasgasemissies. Uh, uh, we hebben het al gehad over de kwetsbaarheid van het systeem. Ik denk als je voor een deel. dan moet je vooral denken aan, aan uh, groenten en fruit. Uh, eieren misschien, sommige vleessoorten. Uh, dichter bij huis kan, uh, kan produceren. Uh, draagt ook bij aan een stukje voedselzekerheid. Want wat we nu doen, dat is eigenlijk idioot. Dat we asperges importeren uit Chili. Uh, die praktisch uit de woestijn komen. Dus dat je eigenlijk, dat ding bestaat voor 80% uit water... Dat je, dat je water uit de woestijn per vliegtuig naar Nederland brengt. Ja. Dat, dat is eigenlijk raar gedrag. Ja, Peru heeft nu last van watertekorten in dat uh, gebied... Uh, doordat wij dat uh, uh, dure water eigenlijk verpakt als asperge hier naartoe transporteren. Maar kan het wel? Kunnen we uiteindelijk al die miljarden mensen op de wereld... die ook allemaal biefstuk willen eten, wel voeden door het... Uit de stad of de omgeving van de stad te halen? Nou, je moet denk ik heel goed kijken van wat je in die stad en in die omgeving van de stad wil, uh, wil gaan produceren. Dus je moet inderdaad geen, uh, geen maïs of, of, of graan of gras, uh, daar heb je delen van het platteland daarvoor, uh, voor nodig. Dus je, je moet heel, heel erg goed nadenken van wat wil ik waar, waar vandaan halen. En zeker als het gaat om uh, groenten en fruit, zie je al dat heel veel steden, uh, met name in, uh, in ontwikkelingslanden, uh, variërend van 50 tot 80 procent uh, zelfvoorzienend zijn... als het gaat om die uh, groente en fruitproductie. Ja, maar, de maar het, voor de duidelijkheid, in Nederland zijn de steden... eigenlijk ook wel niet zo ontzettend groot. Maar je nee. hebt natuurlijk op de wereld steden van 10, 20 uh, miljoen inwoners. Ja. En, en dan wordt de afstand tot het voedsel wel erg groot ineens. Nou, je ziet ook dat hè, bijvoorbeeld in, in uh, Beijing zijn ze nu ook bezig om te kijken op, op wat kunnen we weer doen in termen van uh, voedselplanning. Waar, waar kunnen we weer voedsel in en naar beide stad produceren? Toch uit het oogpunt van voedselzekerheid naar de toekomst toe. Dus daar, ook die grote steden zijn daarmee bezig om te kijken uh, of ze in of rondom de stad meer voedsel voor de bevolking kunnen verbouwen. In zekere zin uh, zijn onze steden, uh, Michiel van Dorsten, ook ontworpen omwille van die voedselefficiëntie dat die grote vrachtwagens met, met voer... elke dag aan alle kanten die stad in konden komen? Nou, eigenlijk is het zo dat de, de grenzen van de groei aan de stad... altijd bepaald zijn uh, door de hoeveelheid voedsel en energie... en vers water uh, die beschikbaar zijn geweest voor de stad. Het succes van Amsterdam is bijvoorbeeld... Uh, de energievoorziening in de buurt, het uh, veen in de omgeving. Um, dus met het uitvinden eigenlijk van uh, nieuwe vormen van mobiliteit... Uh, is de stad dus uh, uh, dramatisch gaan groeien. Juist door vormen van mobiliteit is het zo mogelijk geworden... om op onmogelijke plekken grote steden te maken. Maar steden groeien nog steeds. Is het mogelijk om dat nieuwe ideaal, regionaal voedsel... je ziet het ook in, in, in supermarkten vaak uh, aangekondigd regionaal product. Mensen willen dat weer heel graag. Is dat te verenigen, een groeiende stad... Met, met kennis van waar je voedsel vandaan komt? Uh, nou, is het te verenigen? Het is gewoon een, uh, een wenselijkheid. En zeker vanuit de ontwerpstrategie, denk je... van als het een wenselijkheid is, gaan we daarop proberen te sturen. En, en hoe zou je dat dan ook. doen? Hoe zou je een stad ontwerpen zodat het voedsel er ook vandaan kan komen? Nou, eigenlijk, als je kijkt naar de ruimtelijke opgave... is dat maar zeer uh, ten dele mogelijk. Natuurlijk kan je denken, Bill Mollison heeft ooit het idee bedacht... van een eetbaar landschap. Het is natuurlijk heel goed mogelijk om de openbare ruimte zo te ontwerpen... dat er veel meer voedsel beschikbaar is. Uh, waarom platanen in de straten en geen uh, notenbomen, enzovoort. Dus daar kunnen we een aantal dingen aan doen. Uiteindelijk hebben we daarvoor niet genoeg ruimte in de stad. Het gaat eigenlijk ook heel sterk over uh, gedrag van mensen. Uh, waar je net al uh, naar refereerde. Het zou normaal moeten zijn dat je lokaal voedsel eet... en dat je ook dus begrijpt wanneer wat wel en niet uh, beschikbaar is. Ja, Jelle Reumer, uh, als, als bioloog, uh, is, het, is het een een noodzaak dat wij mensen zien waar ons voedsel vandaan komt? Nou, noodzakelijk is het niet, maar ik vind het persoonlijk wel prettig... om te weten waar je eten vandaan komt. Maar wat ik net bedacht ook tijdens dit gesprek is... Uh, is het niet voordeellijk een welvaartsprobleem... Hè? dat wij uh, onze asperges uit Peru halen... en de dus, en spersieboontjes dus uit Senegal, enzovoort, enzovoort. Uh, dat, dat, dat doen we ook omdat we het ons kunnen permitteren... Ik, ik, ik geloof dat in, in Londen in de Tweede Wereldoorlog, wat natuurlijk voor een deel ook gebombardeerd was, dat men die gebombardeerde stukken ook weer benutte om daar gewoon uh, voedsel te verbouwen. Die, nou, die ploeg je dan om. Ja. Je haalt het echt, echt, echt de puin weg, je ploegt het om en daar kun je dan gewoon aardappels en, uh, en graan en zo uh, kweken. Um, en dat was toen een noodzaak, want ja, in die tijd haalde je natuurlijk... je spullen niet uit Peru of, uh, af, of, of nee. Senegal. Dus het is misschien voor een deel ook al wel een welvaartsprobleem. Ja, en Han Miskerker, wordt ons uh, dieet, als je het regionaal haalt... uit je eigen klimaat niet heel eentonig? Want, want de helft van het jaar is het hier koud en groeit er geen ene donder... Nou, ja, misschien dat, dat het in sommige jaagtijden wel wat lastiger is. Eerst is het is natuurlijk ook van wat, wat versta je onder een regio. Hè? Trekken we een cirkel van 20 twint, of 30 kilometer om een stad heen... of uh, zeggen we 100 of 150 kilometer is ja. dus een, dus een regio... dan ontstaan er al wat meer uh, mogelijkheden... Voor een deel produceren we natuurlijk ook onderglas in, in kassen... die uh, met nieuwe technologieën uh, leveren die energie in plaats van dat ze energie kosten. Dus je kan je ook afvragen van is dat ook niet een manier om door te gaan... met, uh, met voedselproductie in kassen die op dat, uh, uit dat hoogpunt redelijk duurzaam uh, zijn. En dan kan je wel een redelijke variëteit aan producten uh, consumeren. Maar je moet je afvragen of je uh, elke dag van het jaar zonder nog asperges of bandjes moeten willen eten? En vlees is het eerste waar we mee op moeten houden, als ik veel van, van uw collega wetenschappers moet geloven. Ja, vlees uh, in termen van, van, van waterverbruik en energieverbruik... Uh, dat uh, is enorm onduurzaam wat dat betreft. Ja. En ook niet goed voor ons, want Jelle Reumer, daar komt alles bij elkaar. Onze genen zijn er helemaal niet op gemaakt om elke dag vlees te eten. Daar krijgen we allemaal ziektes van. Nee, niet elke dag, maar we zijn wel omnivore. Ons, ons, ons hele darmstelsel en ons, ons gebit, en, he, dat is wel ingericht op, op, op omnivorie. Dus he, zowel planten als dieren eten... Um, maar niet elke dag een biefstuk. Nee, nee dat, lijkt me, dat lijkt me ook niet gezond, elke dag een biefstuk. Maar je kunt wel andere dingen eten. En wat ik ook wel interessant vind... en uh, misschien een prikkelende gedachte... Uh, we, we moeten, we moeten die bio-industrie moeten we kwijt. Maar tegelijkertijd uh, schieten we per jaar duizenden, tienduizenden ganzen af in dit land. Daar doen we niks mee. We vangen 500.000 muskusratten per jaar in dit land. Daar doen we niks mee. Terwijl dat ook allemaal uitstekend eetbaar vlees is.